Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De rijken zijn weer rijker geworden en de armen armer. Volgens Oxfam Novip zijn in de afgelopen twee jaar tijd wereldwijd meer dan 160 miljoen mensen in de armoede terechtgekomen. Tegelijkertijd verdubbelde het vermogen van de tien rijkste mannen. Je hoort de directeur van Oxfam. We see uh, during this year billionaires going up in space, burning into space, while the majority of people are suffering with a pandemic. Alle miljardairs samen kregen er tijdens de pandemie samen 5 biljoen dollar bij. Dat is 5.000 miljard. Vijf met 12 nullen. De EU gaat aan de slag met een nieuwe wet voor Apple, Facebook en Google. Die techbedrijven hebben nu veel macht en moeten meer ruimte maken voor concurrenten. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat mensen met een iPad of iPhone ook op andere plekken apps kunnen gaan downloaden. Nu kan dat alleen in de App Store van Apple. En een onrustig nachtje voor ongeveer 50 bewoners van een studentenflat in Amsterdam. Een bankstel op een van de balkons was in de fik gevlogen en daar kwam zoveel rook bij vrij dat twee verdiepingen moesten worden ontruimd. Het vuur was al snel onder controle, niemand is gewond geraakt. En de kranten staan er vol mee de misstanden bij The Voice of Holland die dit weekend rondgingen. The Voice ontroond in het AD en The Voice stil van schaamte bij de Telegraaf. Die krant heeft ook foto's van Ali B en bandleider Jeroen Rietbergen die worden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij deelnemers van het programma. Anouk liet gisteren weten dat ze stopt als coach bij het programma. Het is gewoon een corrupte, corrupte bende. Ik bedoel, ik wil niet werken op een plek... waar jarenlang een aantal mannen gewoon misbruik hebben gemaakt van hun positie... en waar er bewust voor is gekozen om het stil te houden... en om de andere kant op te kijken. De verhalen over misstanden bij The Voice kwamen aan het licht door onderzoek van Boos... het YouTube-programma van Tim Hofman. De aflevering over The Voice komt donderdag online...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 we hebben ook een kunstenaarspagina gemaakt. Dus per kunstenaar, uh, wat hebben ze meegenomen, waar komen ze vandaan. Uh, daar staat dan ook bij de Kees die eind januari geopend wordt op het Badhuisplein. Uh, dat is natuurlijk de beeldhouder van Boudvoort. Mm -hmm. Dus uh, ik denk dat er genoeg te doen en te zien is.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 I'll always look up at you when the morning comes I'll watch you rise There's a paradise that couldn't Never ending forever baby dance at the you you i'm crazy 자, 어, We are made of each other, baby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 Het overstijgt wel de dorpsche politiek. Aan de andere kant zien we ook in geluidsrapportages... dat de Zandvoort er daar ook steeds meer last van krijgt. En dan heeft het opeens wel weer raakvlakken met Zandvoort. En wij zitten natuurlijk in dezelfde regio als Schiphol. Uh -huh. Dus wij vinden dat we dat... Uh, er, we hebben het bewust opgeschreven om, om een haakje te maken... om daar zeker over te praten met de, met de regiogemeente. Uh, en ook omdat we gewoon in de rapportages zien... Dat, dat Zandvoort daar wel mee te maken krijgt en heeft al. Oké, okay, nog één vraag over, uh, over wonen. Iedereen heeft het dak boven zijn hoofd. Ook u.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 Dat is ons, ons streven op, op de zorg. Ik ga er niet verder over Want dat wordt vanzelf een, ja. een onderwerp. U wacht waarschijnlijk ook de evaluatie Klopt. af. Klopt. ga kijken wat er gebeurt. Uh, jeugdzorg. Ja. Het mag niet onbekend zijn binnen z'n dat er hier en daar al wat problemen zijn. Uh, is het echt zo slecht? Ja.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 Ik denk van wel, de wethouder, mevrouw Verheij, is daar nu ook mee bezig. Uh, daar hebben we geld vanuit het duursmetsfonds voor uh, ter beschikking gesteld. Maar dat, in mijn visie zou dat wel meer kunnen. Uh, Wij hebben als raad niet voor niets uh, raadsbreed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 The sun is fading as the year grows old, and darker days are drawing near. sky And one by one they disappear This time of year